Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Amsterdam komt met een nieuw puntensysteem voor sociale huurwoningen... om woningzoekers eerder aan hun huis te helpen. Nu staan mensen vaak jaren op de lijst. Met de nieuwe methode krijgen mensen die beter hun best doen... en dus actiever zoeken bonuspunten, zegt de woonbond. Dus iemand die actief aan het zoeken is en daardoor ook zoekpunten opbouwt... die kan als het ware iemand inhalen die alleen ingeschreven staat... en niet reageert op woningen woningcorporaties denken dat het vooral jongeren gaat helpen en mensen die in een scheiding liggen, omdat zij flink meer zoeken. Een Britse politieagent heeft bekend dat hij meerdere vrouwen heeft verkracht... en andere seksuele misdrijven heeft gepleegd. Correspondent Fleur Loutsbach weet er meer over. Dit was een van de officieren die bijvoorbeeld hier het parlement heeft beveiligd. En hij gebruikte dus ook die functie om zijn slachtoffers stil te houden. Want hij zei niemand zou hun geloven, want hij werkte bij de politie... en het zou zijn woord zijn tegen die van hun. Maar de zaak kwam toch aan het rollen door een van de vrouwen... die vertelde wat er was gebeurd. Het Britse korps kreeg door de jaren meer... Heen meerdere meldingen, maar deed daar niets mee en vandaag hebben ze sorry gezegd. De Turkse president Erdogan wil Zweden en Finland pas toelaten tot de naval als zij 130 mensen uitleveren die Turkije als terrorist ziet. Turkije houdt zo de komst van de twee Scandinavische landen tot de militaire club nog steeds tegen. De Zweedse premier zei vorige week dat Turkije te veel eisen stelt en dat zijn land niet aan alle voorwaarden kan voldoen. Zweden en Finland willen bij de NAVO omdat ze zich sinds de oorlog in Oekraïne niet meer veilig voelen. En in Groningen en de kop van Drenthe zijn vanmiddag veel klachten binnengekomen van mensen die doffe dreunen hoorden en trillingen voelden. Eerst werd gedacht aan een aardbeving, maar het bleek een geluid van straaljagers. Die waren bezig met een oefening. Volgens een major van de luchtmacht was het niet de bedoeling. De piloten oefenden op een luchtgevecht en waren heel eventjes de snelheid vergeten. En de luchtmacht zegt nu sorry.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 Saturday We're getting up Before the dawn He's ready To play uit de achterhoek en uh, ze waren op een gegeven moment bezig uh, om een naam erbij te verzinnen en toen dachten ze weet je wat we gaan ons uh, noemen naar een wielrenner die ooit in het verleden meer tweede plaatsen heeft uh, gehaald dan uh, dat hij een keer gewonnen had want dat uh, gebeurde in 1980 zoete melk en zij hadden dat op een gegeven moment bedacht we noemen het sweet milk nou, dat is uh, het uh, verhaal van Sweet Milk. Little Things komen uit, uh, uit Gelderland, uit uh, de Achterhoek zo'n beetje. Daar komen ze vandaan. En uh, Little Things was een van de eerste singles die ze in december hebben uitgebracht. In de studio, Marvin Adam. Hey, Goedenavond, hey. hoi. Goedenavond. Ja, um, wat leuke is van ons uh, programmamakers, uh, als uh, de, de mensen zichzelf uh, uh, hun vinger opsteken, tof. Wat jullie doen en uh, jij bent er één van. En uh, nou ja, uh, ik vind je geen pipo, want anders zou je hier niet, uh, niet zitten. Dus ja. Want ik bedoel, in mijn rol als uh, redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, heb ik ook uh, al het een en ander van je uh, meegekregen. samen met Lucas de Gier. Maar dat was uh, het uh, middenwegverhaal. Klopt, inderdaad. Ja. Wat nog steeds in volle gang is. Middenweg. Ja, dat, ja. Dat, is, uh, dat is duidelijk. Want jullie hebben het afgelopen jaar. Een album met z'n twee uitgebracht. Uh, Vrede, land en cultuur. Dat klopt. Ja. Um, even voor de mensen thuis. Um, ja, dat, dat, dat, dat, de titel zegt het al. Daar, daar halen jullie wel wat, wat punten aan. Hè? Dan moet je... Ja, klopt. Wat ik met Lucas doe is dus uh, observaties over de moderne maatschappij. Mm. Um, en uh, zelfreflectie. En af en toe zit er ook wat humor in. Mm. Dus uh, dat wat ik met Lucas doe staat echt heel erg in het teken van echt. De rauwe randjes opzoeken. En durven te zeggen. Wat je. Ja, wat je misschien even niet altijd wilt uiten. Maar op die microfoon uit ik het gewoon. En dan. Ja. Uh... En dan brengen we het. En we hadden net ook een gesprek over kunst en cultuur. Dat is echt een ja. thema dat veel aan bod komt. Ja. We willen meer kunst en cultuur in Zaandam en Saanstad. Ja. Daar strijden we voor. En dat doen we niet alleen in de muziek. Dat doen we ook echt uh, als we gewoon praten met, uh, met mensen in de gemeente. En we organiseren events. Mm. En uh, ja, als soloartiest maak ik dus zelf ook muziek. Ja. En uh, dat is wat ik vandaag ga laten horen... En dat is wat meer een uh, meer de kant van mezelf dat wat meer persoonlijk is. En wat meer. Uh, daar waar ik met de middenweg wat rauwere hip-hop maak, ja. maak ik wat zelf wat meer muziek wat uh, meer pop-invloeden heeft. Ja. Want dat is ook waar ik zelf als uh, solo-artiest. Uh, wat ik zelf heel vet vind om te doen. Ja, ja wat, wat, wat, uh, wat voor invloeden moet ik aan denken? Ja, ik denk dat je wat dat betreft kan denken aan. Uh, ik denk dat mijn muziek wat meer, mijn solo-muziek wat meer vergeleken wordt met misschien een digidex of een Typhoon hmm. of uh, uh, rap, maar met een toegankelijke, uh, toegankelijke. Uh, ja, met toegankelijkheid. Erin. Ja, ja, ja, ja. Ja, want uh, het is uh, nu, geloof ik, heb je al twee singles uh, voor dit jaar. En vorig jaar heb je er ook nog een uitgebracht. Uh, want het zijn in totaal twee singles in een periode van een maand tijd, zo'n beetje. Hè? Ja. ja. Um, maar ik geloof ook dat dat dus een beetje de opmaat is naar eigen materiaal... wat je nog uit uh, wil gaan brengen. Ja, klopt. Dus ik heb in 2022 heb ik mijn eerste solo-album uh, uitgebracht. 1 plus 1 is 11. Ja. En dat laat al zien wat ik eigenlijk gewoon als uh, solo-artiest echt te bieden heb. Dat, die combinatie van pop en rap. Mm. En nu, sinds november 2022, ik ben ik eigenlijk gelijk doorgegaan... Mm. Uh, ben ik nieuwe solo-singles aan het releasen. De eerste was Leef weer. Die ja, heb ik in november ja. uitgebracht. De tweede heet Royalty met um, Raoul Michel, zanger uit Haarlem. Ja. Die heb ik in december uitgebracht. En uh, dit is inderdaad allemaal in aanloop naar mijn tweede album. Uh -huh. nou, mijn eerste heet 1 plus 1 is 11. En mijn tweede album heet... 2 plus 2 is 22. Hé, hey, je kan het al raden. Ja, een beetje een in een intikker dan. Inderdaad. Ja. Uh, zit, er, zit er daar een lijn in... van, van wat jij... Uh, met 1 plus 1 is 11. Dat is natuurlijk het begin. Ja. Uh, en 2 plus 2 is 22... in de zin van... is dat de ervaring... rijker... Moet ja. ik het zo zien? Ja, je, je zou het zo kunnen zien. Uh, het, is, het is ontstaan uit het idee dat ik... Dat, uh, dat ik, ik vind dit uh, De uitspraak 1 plus 1 is zelf vind ik leuk, omdat het speelt met... Uh, een optelsom die anders uitpakt. En zelfs meer uitpakt dan, dan wat die officieel is. Mm. Dus uh, dat is ook een beetje de, de, de, de, hetgene wat ik nu doe. Ik probeer heel erg momentum op te bouwen. Zoals sommigen ook weten, ik release best wel in de hoog tempo muziek. Mm. En vandaar ook 1 plus 1 is 11, 2 plus 2 is 22. En die daarna kan ik overklappen... Hey, 3 plus 3 is 33. <laughs> ja. En het is een beetje, zeg maar, momentum opbouwen om in een soort van snelle opwaartse stroom en te groeien als muzikant... en ook uh, te groeien in mijn carrière. Ja. Uh, de hip-hop scene is natuurlijk ook een hip-hop scene op zich natuurlijk... Uh, ik zeg dat uh, zo. Maar uh, je begrijpt wel wat ik bedoel. We hadden net uh, Steven Engel, die ken jij uh, ook ja. uh, in dat opzicht. Ja, uh, uh, yeah, uh, is het zo dat, uh, dat er toch ook uh, een, uh, een vorm van samenwerking dat je bijvoorbeeld zegt. Nou, uh, oh, kom er even lekker bij en uh, doe mee. Want uh, ik weet van bijvoorbeeld Rens, uh, uh, die heeft uh, samen met Crazy in november, wat zeg ik? Ja, november 2021, een van de eerste hip-hop-acts die we hadden hier in, de, in deze studio. Ja, die is nu weer met, een, met, een andere, met, met anderen aan het... Uh, en we krijgen, uh, als het zo doorgaat het jaar hier ook nog eens een keer uh, hier over de grond. Uh, dus ja, uh, het is af en toe best wel de, dat ze bij elkaar ook nog... Uh, ja, het lijkt wel alsof ze gezellig meedoen uh, uh, met, met singles en met muziek uitbrengen. Hoe zit het met jou? Uh, maak jij ook, uh, doe jij dat ook? ja dus ik werk wel samen ik heb hier ook uh, vandaag Timmy Chon meegenomen ja. uh, rapper ook uit Zaandam en, uh, en een goede vriend dus ik uh, werk zeker samen met uh, rappers en zangers en zangeressen mm. en dat is ook te horen zowel op het album Vredeland de cultuur mm. uh, en um, ook te horen op uh, mijn eigen projecten ja. zeker ja, ja het is altijd heel goed Mu muziek is toch een community iets tenminste dat dat kan het zijn en, ja. Het is alleen maar heel cool als je mensen om je heen betrekt in uh, dat wat je doet. En als je zelf ook wordt betrokken in, uh, ja. in de projecten van andere uh, ja. mensen. Ja, zeker? Uh, uh, het is een beetje uh, elkaar uh, muziek een beetje... Uh kennen en op die manier van, oh, jij pakt het zo aan en dat zou ik misschien weer kunnen gebruiken voor. Ja, inderdaad. En soms is de muziek ook, uh, vloeit het ook voort uit gewoon de banden die je met mensen hebt. Hm. Dus uh, in een studiosessie wordt de muziek gemaakt, maar er wordt inderdaad ook informatie uitgewisseld van, oh, jij doet dingen zo, oh ik doe dingen zo hm. en uh, ja, daaromheen en daarmee maak je ook muziek. ja, we gaan het straks allemaal horen, ja. uh, dat, uh, dat zo dadelijk. Uh, we beginnen zo rond, wat zal het zijn, denk ik, uh, tien. Nou, tussen tien voor half en vijf voor half negen. Dan uh, gaan we het, uh, beginnen met, met, het, uh, met het eerste stuk. En het tweede stuk volgt een uur later dan. Dus uh, we, we zijn nieuwsgierig uh, in ieder geval. Uh, we gaan ook uh, iets uh, laten horen van een dame, zij heet in het echt Isabelle van Beek. Maar ze brengt het uh, materiaal uit onder Kind Human. En er is ook weer nieuw materiaal van haar onderweg. Ze komt uit Rotterdam. En uh, het uh, nummer wat, uh, wat ze eerder heeft uitgebracht. Uh, dat is dit hele mooie nummer. Don't. Run. When it gets tough. When you have enough. It's okay just don't say that you love me then. I hope you have fun.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 Just ghost me when I got depressed Darling, save yourself A mental in my head Right? Don't say that you love me Go and put yourself first Leave me bleeding To death, I'm a curse Oh, you never gave me back What I deserve Don't say, don't say that you love me Everyone just thinks about themselves what about it? Tobias Bader, ook een van de mensen die in december bij ons is geweest. Op 15 december was hij hier in het studio om live te kunnen spelen. Ik ga zo nog één nummer draaien en dan komen Marvin en Timothy aan bod om het een en ander te doen. Terug even nog naar Tobias, want die komt binnenkort met nieuw materiaal. Volgende week al met een nieuwe single. En dat heeft hij ook hier kunnen gemaakt met Robin Berlijn. Dat is een van de mensen die toch zijn muziek sporen heeft nagelaten. Daarvoor hoorde je Kind Human. En ook zij komt met nieuw materiaal. En dat, als het goed is, komt dat aan het eind van de maand. Dat zeggende gaan er ook nog wat live optredens. Maar tussendoor zijn wij natuurlijk nog in het patronaat. En een van de mensen die gaat spelen bij ons... Is Christy. En Christy uh, was het afgelopen maand. Uh, en dan moeten we hier even weer een verwijzing maken naar onze vrienden van 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar uh, is het uh, verhaal op uh, te vinden. Die heeft een album uitgebracht. Onze verhalen. Dat deed ze in december van het afgelopen jaar. En daar staat uh, deze single op. Uh, aan de hand van uh, de verhalen die mensen haar vertelden. Heeft ze daar ook uh, wat materiaal van uh, uit. Uh, uitgemaakt, die gebaseerd zijn op die verhalen, want dat is het, uh, het, uh, de gedachte erachter. En een van die singles, en die eigenlijk ook min of meer op, uh, de, uh, ja, op YouTube uh, terug te, te vinden is in de vorm van een clip, is dit nummer Ik zie jou nog steeds.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 En vertel je wat er deze dagen gebeurde. En wrijf zachtjes over je hand. Zullen we een stukje lopen? Let het je niet vragen, alleen maar opmaken uit je lieve lach, maar soms lijkt het als Het nummer van uh, Christy met uh, Ik zie je nog steeds. Uh, dat komt dus uh, van een album over. Uh, nee, zeg ik uh, verkeerd. Onze verhalen, want uh, dat is het. Um, terwijl ik uh, eventjes uh, links en rechts uh, kijk, want uh, we gaan uh, uh, beginnen met uh, het live gedeelte. En Barvin ja. staat er al klaar voor uh, om een aantal nummers uh, te laten horen. Twee in dit blok en straks in het volgende uur. Drie. Um, dat, dat sowieso. Um, en één in uh, dit blok is ook de meest recente single uh, die, uh, die ertussen zit. Maar we beginnen toch echt met uh, terug naar het uh, begin. Eigenlijk een beetje waar het allemaal mee begonnen is. namelijk uh, Klok, inderdaad. Uh, ja, het eerste werk eigenlijk, hè, toch? Ja. Inderdaad, en ja. dat vond ik ook wel leuk om te laten horen als eerst. Uh, dat is de eerste single van uh, mijn eerste album waar ik het net over had. Ja. Uh, van 1 plus 1 is 11. Ja. En uh, ja, dat startte alles. En uh, ja, ik heb zin om het op te treden. Nou, dan gaan we hem uh, laten horen hier in de live uh, in de studio. Terug naar het begin. Oké. Okay. Kunnen we niet teruggaan? Terug naar het begin. Mijn hoofd zit in de wolken. Ik denk dat ik je leuk vind. So cute met je haar en de staat en de baggy jeans aan, wat doe jij nou weer? Waarom ben je zo mooi als je lacht? Dit is zo onverwachts, wat de pik nou weer? We kunnen zo goed chillen, gaan we naar de Vissa? Is het all night? Eerst zag je als homie, maar nu zie ik ons Loki voor altijd Alles wat ik danste, is eigenlijk dichterbij dan ik dacht Voel je in hetzelfde? Is het cool als ik uit de Frenzo stap? Kan het niet helpen? Ik wil weer naar de eerste dag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 dat ik je leuk vind En ik weet niet precies waar het is Waarschijnlijk de smaak in muziek die me ligt Van Iwana naar Beatles, de prins van Spinfist naar Rico en Stixman Misschien was het wel een meme of whatever Die me even liet beseffen op een diepere level Ey, deze girl is special Ey, deze girl is special Waar voel ik wat ik voel? Yeah. Dat is niet uit te leggen. Yeah. Was het je stijl? Was het je lukt? Zo waren het de mooie gesprekken. Was het een nieuw parfum? Yeah. Misschien ook je te lekker. Yeah. Of was het dan toch die ene kus waar we het nooit over hebben? Shh. Kunnen we niet teruggaan? Terug naar het begin. Mijn hoofd zit in de wolken. Ik denk dat ik je leuk vind.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 Inderdaad, terug naar het begin, maar er is natuurlijk ook het heden... En het heden daar had Marvin het net al over, want dat is de meest recente single. Ja. Alleen uh, Raoul Michel die hebben we niet kunnen strikken vandaag, maar nee. uh, dat hoeft toch volgens mij geen probleem te zijn, denk dat ik toch? Er geen probleem te zijn. Hij is er in spirit bij en <laughs> hij is. Uh, we hebben hem meegenomen op de trek. <laughs> Oké, okay, op de, de trek is hij dus wel te horen. Ja, precies. Hier is Marvin Adam allemaal, allemaal, maar uh, met de stem van Raul Michel. Yes, dat, dat, en het dat... nummer heet Royalty. Uh, Oké. Okay.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 nu nu de route wordt bepaald De door wordt betaald, de offers worden gemaakt Can't help ik change, speel het niet meer safe Ben niet wie ik ben geweest, en ben niet wie ik worden wil dus zeg ik everyday, waar ik nu ben is tijdelijk Ruik het, taste het, niet eens wat ik geloof, nee ik weet het Niet eens wat ik beloof, nee ik weet het De same source die je ander heeft gezegend Is voor iedereen bereikbaar, ben niet, ben niet met de, met de reden. reden Altijd al geweest Van de droom naar de life. no doubt heb de troon alles uit. Hoe meer struggle, hoe groter de shine. We gaan worden wat ze zeiden, wat we nooit zullen zijn. Uh, van de droom naar de live, no doubt heb de troon alles uit. Hoe meer struggle, hoe groter de shine. We gaan worden wat ze zeiden, wat we nooit zullen zijn. Ben wow. met een reden, altijd al geweten. Dat ik meer kan, meer kan in dit leven. Net als jij. Dat was hem voor dit moment. We gaan straks natuurlijk nog even met hem praten. Dus we hebben er, daar hebben we nog tijd voor in dit uur. Dus dat gaan we zo doen. Eerst muziek. En dat is van de dame die we aan het eind van het jaar hebben gehad. En de dame heet Pien. En dit is het nummer wat ze onder andere ook heeft gespeeld. Mascara Tears. football but i'm not sleepy replay the scenes in Weken terug in de studio. De laatste uitzending van 2022 was dat het geval. Beetje folk-achtig werk, maar ook heel erg mooi om dat hier te laten horen. En zij begint haar muzikale carrière min of meer. En die van jou ja, Marvin is alweer een tijdje bezig, toch? Dat klopt, inderdaad. Ja. Um, cultuur. Ja. Hoe belangrijk is dat uh, voor jou? En als het gaat, uh, dan kom ik straks even op je mening. Maar hoe belangrijk is het voor jou zelf? Nou, voor mij is sowieso kunst en cultuur... beide echt uh, hetgene waar ik eigenlijk voor leef. Of eigenlijk, dat ja. is waar ik voor leef. Ja. En uh, aan de ene kant is het uh, positief voor mij... omdat ik echt van kunst maken hou. Aan de andere kant zit er een randje aan... omdat ik in Zaanstad, de stad waar ik vandaan kom... Ja cultuur langzaam hebt zien afbrokkelen. Hmm. En de hele muziekscene is gewoon op zijn gat gevallen daar. Ja. Dus uh, aan de ene kant vind ik dat heel jammer. Aan de andere kant merk ik ook dat we meewerken aan een opleving eraan. Dus hmm. dat is uh, wat ik voor kunst en cultuur vind. Ja, um, ja okay. dus je geeft eigenlijk in feite ook meteen uh, een deel van je mening in, uh, in dat opzicht. Ja, ja uh, dat is even een Zaan Zaanstad. Ja. Maar als we kijken veel breder in Nederland op zich dan moet jij daar toch ook wel een mening over hebben. Van, uh, hoe Ligt we... eraan over welke kant van de cultuur je het hebt? Uh, nou, laten we het uh, even gewoon beperken tot de muziek. Ja. Omdat, uh, want daar zitten we uiteindelijk het meeste voor. Want ja, dat is af en toe, houdt het uh, niet te wensen over. die uh, loop eens uh, te luisteren, Vinken, uh, bij andere radioprogrammamakers... En uh, dan hoor je wel eens uh, over popzalen hè, en da dat soort uh, ja. uh, gelegenheden. Dat, dat, uh, dat het toch een beetje een stief kindje uh, soms uh, is in deze Nederlandse samenleving. Ja, dat merken wij ook. En uh, hetgene wat ik net ook zei over dat cultuur aan het afbrokkelen is in Zaanstad... heeft ook te maken met dat uh, het, het verlengde daarvan is dat wij de flux hebben in Zaandam. Ja, dat is een theater, ja. Nee, Flux, dat is theater. Uh, Flux is de popzaal, zeg oh, maar. Oh, ja, uh... Fluxus, daar ben ik mee in de war. Ja, ja dat is... en dat is een muziekschool trouwens, Fluxus. Maar ja, uh, uh, ja we hebben ik heb gemerkt... Uh, vroeger waren was er gewoon veel budget voor feesten. Ja. En uh, was er ook gewoon heel veel animo en heel veel aanbod... en heel veel vraag voor wat meer alternatieve dingen. Dingen die niet, zeg maar, alleen maar om artiesten draaien. Ja. En wat je, hebt wat je merkt in de laatste vijf tot tien jaar is dat... Popodia niet meer risico's willen nemen op uh, evenementen of projecten... Hm. die niet uh, overduidelijk winstgevend zijn. Ja. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Want... Uh, dat probeer ik altijd uit te leggen aan de gemeente in Zaanstad. De reden waarom ik zo verbonden ben met Zaanstad en kunst en cultuur in Zaanstad... is mm. omdat ik dat nog wel heb meegemaakt toen ik 15, 16, 17, 18, 19 was. Ja, ja. En nu groeit er een hele generatie op die dat helemaal niet meegemaakt. Dus wat gaan zij doen als zij uh, iets willen doen? Een bandje willen beginnen of willen rappen ja. of iets in kunst willen doen... Dan gaan ze dat zoeken altijd in Amsterdam of Rotterdam. En dat is zo zonde, want Saanstappen bestaat uit iets van 160.000 mensen. Ja. Het is zo zonde dat de stad, die eigenlijk vrij groot is, mm. uh, tegen de kunstenaars, tegen de muzikanten zegt. Ja, het is niet echt belangrijk, echt. Wat jullie doen, budgettair gezien en aandachtwijs gezien. Uh, is het uh, te veel een boekhoudkundig verhaal, dan, in jouw ogen? Ik ben op dit moment uh, grondig aan het onderzoeken wat het is. <laughs> <Ja>. <laughs> Door heel veel in gesprek te gaan. Uh. Ik kan nog niet helemaal mijn vinger erop leggen. Want uh, ik weet niet of. We, ik, ik, ik wil niet zeggen dat het uh, dat de mensen niet welwillend zijn... Ja. aan de kant van de gemeente... of aan de kant van de poppodium. Ja. Alleen, ja, je merkt wel dat zij aan hun kant... te maken hebben met budgetten... en te maken hebben met prioriteiten. Dus ja, dan krijg je dat daar wel iets in zit... Uh, ja, waardoor het verloren is gegaan... de aandacht ervoor. Maar, nogmaals, we werken er heel hard aan... om, die aandacht weer, uh, om het weer onder de aandacht te brengen. Ja, hoop doet leven. Ja, precies, ja. inderdaad. Ja. Uh, nou, het uh, uh, is dus uh, een, een, een continuing story, als ik het uh, zo hoor. Klopt, en ik hoop dat als ik hier over een jaar zit, mm. dat, dat ik je dan uh, een succesverhaal kan vertellen. Ja, in ieder geval ja, een groei want, kan vertellen. Uh, uh, want wat mij ook opvalt, je zegt 160.000 inwoners in uh, de, de gemeente Zaanstad. Ja. Dat is bijna eigenlijk uh, ja, dat is net ietsje minder dan bijvoorbeeld Haarlem. Haarlem zit tegen 200.000, denk ik, nu zo hand aan. Ik heb altijd geleerd dat ze 170.000 inwoners hebben. Maar daar zit er nog wel het een en ander. Ik bedoel, we hebben het patronaat. Het slachthuis is er tegenwoordig onder andere ook bijgekomen in ja, Haarlem. Ja. Dat is ook een, een soort vrijplaats geworden voor ja, het uitvinden van, van nieuwe muziek... en noem maar op, en bandjes die erop staan. Laat ik het anders zeggen, de Gumbo Kings bijvoorbeeld... Die ja. nu uh, redelijk uh, aan de weg gaan het timmeren zijn. Uh, die hebben daar onder andere een uh, repetitieruimte. En uh, daar ontstaat wel uh, het een en ander. En ik denk, ja, als je dat dan uh, naar kijkt. En jouw verhaal, dan denk ik. Nou, dan heeft de gemeente Zaanstad nog wel uh, wat werk uh, te, te verzetten, denk ik. Klopt, inderdaad. En dat komt ook wel. Haarlem is ook uh, de hoofdstad van Noord-Holland. Eén. Mm -hmm. uh, en twee, er zit een conservatorium in Haarlem. In Holland, ja. Uh, en. Uh, en het telt wel mee als een van de grotere steden in Noord-Holland. Dus uh, die drie elementen zullen wel ervoor zorgen dat uh, in Haarlem het, uh, ja, de aandacht er nog wel meer is dan, uh, dan in zaanstad. Mm. Ja, nou ja, goed. Uh, het is een, een, een verhaal wat, uh, wat de aandacht moet blijven krijgen en houden. Want, ja. uh, want... En ik, ik nodig je ook heel erg uit als je dit luistert in andere steden. Praat met mensen uit de gemeente, als je ook voelt dat het in jouw stad op dit moment of in de afgelopen vijf tot tien jaar uh, aanzienlijk naar beneden is gegaan, kunst en cultuur, ga ervoor inzetten. En, uh, want dit is, dit is iets waarvan ik weet dat het niet alleen in Zaanstad is. Ja. Dus uh, dat is. Ik, ben heel, ik heb heel veel passie voor, dus ik. Uh, <laughs> ja, ja. ja. ja het is, dat is hier duidelijk te horen. Er is ook uh, weer... en dan gaan we weer even een stuk muziek uh, laten horen... want um, de Euro-Sonic Noorderslag... komt dichter en dichterbij... En dat, heeft ook zijn, dat werpt ook zijn schaduw een beetje vooruit. Of het licht vooruit. We weten ook niet precies wat, wat daarbij het, het juiste gezegd is. Um, Joana die heeft ook hier materiaal uitgebracht. En dat is wel eens te horen geweest in dit programma. Maar die is een van de mensen die straks op het Eurosonic Noordenslag te vinden en te horen is. En vorig jaar heeft ze nog een album uitgebracht. En daar staat dit... Redelijke, ja, rafelige nummer op Anxiety. En dat was Eruption Artistiek. Die komen uit Rotterdam. Een van de, de nummers die ze vorig jaar hebben uitgebracht. Icon is onderdeel van meer werk. Ik, ik heb begrepen dat het of een EP of een album is. Maar daar staat dit nummer ook op. Icon is de titel van die EP of album wat ze eerder hebben uitgebracht. We gaan op richting 9 uur. En dan hebben we nog een uur alternatieve fm. En daarin zitten drie nummers in van Marvin, die hij straks nog onder meer laat horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog wat materiaal liggen wat we eerder hier over de grond hebben gehad. En ik ben er een beetje in geslaagd om ook de muziek van Low Eric's een beetje binnen dit station onder de aandacht te brengen. Er zijn ook mensen die dat dus eindelijk meenemen. En een van de nummers, ja, ik eh, laat hem toch weer horen. Dat is dit eh, fijne nummer wat ze vorig jaar eh, vlak voor kerst ook hier live hebben gespeeld. Het titelnummer van het album, Evolver. I kept myself from breathing